3 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het forum 8 chan waarop verschillende racistische terroristen actief zijn, is weer online. Vanmorgen was de site niet meer bereikbaar nadat het bedrijf die de site beveiligde de samenwerking had verbroken. Aanleiding daarvoor was de aanslag in El Paso in een supermarkt waarbij 20 mensen werden doodgeschoten. De schutter plaatste kort voor de aanslag een manifest op 8 chan Eerder waren de daders van de aanslagen op een moskee in Christchurch in Australië... en op een synagoge in Pittsburgh ook actief op de website. De site zegt nu een ander bedrijf te zoeken... dat de beveiliging van de site voor zijn rekening wil nemen. De Noord-Ierse rederij die de Titanic bouwde staat op het punt om failliet te gaan. Het bedrijf is onder curatelen gesteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten er nog meer dan 30.000 mensen voor Harland en Wolff. Daarna werd het minder...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 Tom Dumoulin rijdt dit jaar ook geen Vuelta. De renner van Sunweb heeft nog altijd te veel last van een knieblessure om mee te kunnen doen aan de Ronde van Spanje. Hij liep die blessure op door een val tijdens de Giro d'Italia. Dumoulin miste daardoor ook al de Tour de France. De Vuelta begint op 24 augustus.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 and try to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 is nu nog onbekend. Uh, daar zal onder andere uh, de busmaatschappij zich over moeten buigen. Want uh, die...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 heb je er met je fikken aangezeten? Precies. En dat is niet de bedoeling. Oké, okay, dankjewel, Jaap. We houden het even hierbij, want we gaan naar Q1. Q1? We hebben nog zeven uh, minuten te gaan in Q1. Ja, aan wat je daar? Op dit daar, moment mag we stappen op P1 in Q1. Ja. En uh, Leclerc is uh, nummer twee op uh, dit moment. we ja, houden uiteraard de kwalificatie voor in. Hij gaat een mooie achterste voor erop. Ja, ja, ja, ja. Hij ging iets wat uh, te snel uh, het gas op uh, bij het opkomen van het rechte stuk. En, uh, en hij Zo. heeft ook gewoon de achterkant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 Lekker hè, deze zomerhit van uh, dit jaar 2019. Camila Cabello en uh, Shawn Mendes en Signorita. Ja, dat krijgt toch echt uh, de zomer in je bol, uh, Jaap. Uh, toch? Er was ooit nog eens een keer een website, uitjebol.com. Ja. Maar die is er niet meer. Ja, die is er niet meer. Nee, nee, nee. nee, nee. Daar hebben we wel ja, van genomen. Ik hier in een beetje te plagen. Want de beheerder staat hier nog, nog geen drie meter van Dus, ja, Oké. Okay. Ja, ja, dat, dat is wel een leuk verhaal. Maar goed, dat, dat, dat zullen we ooit nog eens een keer gaan vertellen. Maar er is ook nog nieuws uit Zandvoort als het gaat om reunie. Een schoolreunie, wel te verstaan. Want uh, er is een reunie uh, van de Nicolas School in De Maak. En die krijgt vorm. En op 5 oktober is die gepland.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 Overjaars cadeau of dat ik mee moet naar een feest, nou ik ben al geweest. Of dat ik te terug ben, of in de kroeg te glitterig ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show, nou ik ben nou eenmaal zo. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee, de eenzaamheid.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 Stil, denk je aan? Of ben je stil, denk je aan? Oh no Can't reach me if you wanna stay up tonight, stay up at night. Line green lights in your body language. Seems like you could use a little bump funny from me. But if you got everything And figured out like you say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 Wat een leuk plaatje, zo op de zaterdagmiddag... en de maandagmiddag voor de herhaling. Jo, de Dominique Fiek en Three Nights. Yeah. Ja, we gaan nog even naar Q2, want die is inmiddels bezig, Jaap. Ja, uh, en wat toch weer opvalt is dat Leclerc weer meedoet. Uh, de auto is hersteld. Inderdaad, ik uh, zie ook wat, uh, wat het probleem is geweest. Er waren...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 Bezig uh, met zijn kwalificatieronde in uh, de, de tweede deel van deze kwalificatie. Uh, en hij is uh, groen in het uh, eerste gedeelte. Ja, dus hij is uh, dus sneller dan uh, dat hij geweest is. En dus hij is uh, aardig bezig. Uh, zo, je zegt nou. Ik weet niet, we gaan zo meteen de evenementenagenda doen. Ja, Eerst nog even net... een plaatje en dan uh, ah, zijn we aan de evenementenagenda uh, toegekomen. Ik, ja, ja, ik was donderdag uh, was ik, uh, zover van. Uh, ik wilde eigenlijk de 12-ins versie. En die draaide toen al de 7-ins versie. Die je dus nu hoort. Ja. Ik ga toch nog even stiekem uh, komende donderdag nog wel eventjes die twaalf inch uh, laten horen. Want die is te mooi om hem niet te la laten horen. Maar dit is uit 96. De Sevenings. Ja, ja. sweet en sexy thing. Lekker. Ja, ik heb er zo meteen nog wat over te vertellen. Ik ook. Doe je naar het plaatje. <laughs> ja, ik ook. Gewoon blijf luisteren. Hoor je het voor zelf.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 Want het valt onder het kopje autosportnieuws. Daar ook nog wat over. Want er, is nogal, er zijn nogal wat schermutselingen wat betreft. Niks om je zorgen over te maken. Tussen een circuitcommissie van de VIA en het circuit Zandvoort. Want dat heeft alles te maken met voorgenomen... Plannen die er liggen om het circuit aan te passen hier in onze achtertuin. Wat ook nodig is om straks die Formule 1-race hier te kunnen houden. Dat is het verhaal. Goed, wie ook dat een beetje gevolgd heeft, weet dat er over die kalender van 2020 nog wel het een en ander te doen is. Straks horen we daar allemaal meer over. Maar op!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 Painting and crying When you practice what you preach And you turn the other cheek Father, Father, Father, Father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 van de betere plaatsen van de Black Eyed Peas. De where is the love. Q2 is inmiddels uh, bijna ten einde. Allemaal vlagjes zo, uh, zo aan het... Uh... Bij uh, zeg maar de top van, uh, ja. van het uh, klassement, om die, het zo maar te zeggen. Uh, hij is ten einde Ja, oh, hij is, ja nee, maar ik zie bij Norris nog geen vlaggetje. En ja, nou ja, Gerozjan nog geen vlaggetje. Die zijn nog bezig om een ronde af te maken. Dat ik, bedoel ik. ik Heb jij nog een uh, uitslag van uh, Q2? Nou, nou, Hoe niet, gaat dat met niet, die bandenkeuze uh, ja, vooral? Ja, niet helemaal. Um, voorlopig uh, is Hamilton in deze uh, tweede gedeelte van de kwalificatie de snelste.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 Oh ja, dat zou kunnen. We zullen zien uh, dus. waar, waarmee hij uiteindelijk uh, dat, dat gaat doen. Ja, maar dat mag je even uitzoeken. Uh, uh, uitzoeken. Uh, ja, we ja. zullen dat ook uitzo uitzoeken. Wat is dit? Ach, ja. Oh, ja, De, de hem, ja. The Stars of Morty 5. Een oude doos. Het, ja. het, het creatieve werkje van Jaber Egmond, de voormalige drummer van The Golden Earring. Wanting you want in you You can do something Ja, zo op zijn tijd van fouten plaats mag. Best Jaap. Toch? Ja, nou ja goed. Ja, uh, dus Thuis of 45. Hij, hij was uh, creatief in de jaren 80 uh, daarmee. Uh, en dit was, dit was uh, nog een uh, populair nummer ook. Hier heeft hij een Amerikaanse nummer 1 hit mee gescoord. Hè, trouwens Dat bedoel ik. Ja, het, dus, uh, uh, dat heeft ook wel aangeslagen wat, uh, wat dat er gaat. Uh, om een uh, medley van Beatles songs. De tweede was met ABBA songs. en De derde was met uh, nummers uit de jaren zestig.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 La medalla, oh, yeah, my, my todo en el Caribe, viendo tu cintura, tu le coquetea, tú eres un cabullo, oh, yeah, me gusta. Lento y contento, cala al viento, lento, y contento, cara, al viento yeah, yeah, yeah. Y aprovecha que el sol va caliente y mamá disfrute el ambiente. Nu paal agua pa que vea qué rico se siente. Y vamos a ir tropical por la costa chinchorreal, De chinchorro, chinchorro para ese movimiento oh. bueno. Zo'n uh, nieuwe zonnige zomers zingen op.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 ja, ja.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 Trato y trato, pero veni aquí o si mami tú eras una champion rampa pa pam pam con un bur fuera al hogar Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás afuera lo normal Tú lo bate como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por vela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñado no quiso estar en la tela